11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De staking die FNV-bondgenoten bij Equens wilden houden... is door de rechtbank in Utrecht verboden. Equens is het bedrijf waar bijna alle betalingen... met pinpassen en creditkaarten worden afgehandeld. De FNV dreigde met een staking omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Klanten zouden volgens de vakbond niets merken van de acties. Maar volgens de rechtbank kan de staking leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting. De FNV heeft niet goed duidelijk gemaakt hoe ze dat wil voorkomen.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 Op de A12 bij Bunnik is een ernstig ongeluk gebeurd. Volgens de politie zijn zeker twee vrachtwagens en drie personenauto's erbij betrokken. Er zijn drie zwaargewonden naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk bij Bunnik gebeurde rond kwart over negen door nog onbekende oorzaak. De politie spreekt van een grote ravage.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 In Duitsland verschijnt binnenkort een boek met gesprekken met Margot Honecker, de weduwe van oud-DDR-leider Erich Honecker. In het boek houdt ze vol dat de DDR een geslaagde staatvorm was. Margot Honecker was in Oost-Duitsland 26 jaar lang minister van Onderwijs. Na de val van de muur heeft ze nooit met de pers willen praten, maar een Duitse journalist heeft aan u gesproken in Chili, waar ze al jarenlang woont. Dan het weer nog op veel plaatsen zon, maar ook een paar buien. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen bewolkt en droog en een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 naar Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp 3 kilometer. Nu hoorde het zojuist al in het nieuws. Op de A12 bij Utrecht is een ernstig ongeluk gebeurd. In de richting van Arnhem is de weg dicht tussen knooppunt Lunette en Bunnik. En het gaat nog wel tot begin van de middag duren voordat er weer één of twee rijstroken open kunnen. Verkeer eh, richting eh, het oosten kan het beste omrijden via Amersfoort. Op de A29 richting Rotterdam staat voor de Heijnenoordtunnel twee kilometer file. Ze zijn er bezig met een spoedreparatie aan de blusinstallatie van de tunnel. En vanwege het defect aan die blusinstallatie moet het vrachtverkeer omrijden. Dus de A29 richting Rotterdam is gesloten voor vrachtverkeer bij de Heijnenoordtunnel. Vrachtverkeer naar Rotterdam rijdt om via de Moedijkbrug. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland.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 Via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur, Vara Radio 1. De gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Als ik deze studio voor u beschrijf, dan ben ik snel klaar. Vier muren: een half ronde tafel met zes stoelen. Een groot raam, een deur natuurlijk. Twee voor thuis, nou ja, die mogen die naam eigenlijk niet dragen. Een spiegel. En camerabewaking. Hoe anders doet Jan Rothuizen dat? Misschien kent u de plattegronden van deze beeldend kunstenaar. Ze staan één keer per maand in de voorstand. Getekende verhalen van een woonwagenkamp, een grenshospicium. Maar eerder ook een supermarkt of Lowlands. Elke centimeter van de plattegrond bevat een verhaal, een gedachte, een gebeurtenis. Jan Rothuizen legt het zo uit. We gaan ook weer naar Organon en Os. Gisteren en eergisteren hoorden we al verhalen van mensen... die na de grote reorganisatie twee jaar geleden hun werk behielden. In dienst of zelfstandig. Vandaag de mensen die minder geluk hadden en nog steeds op zoek zijn. En debatteren doen we eveneens over de kinderopvang. Niet zeuren, zo duur is het niet, dat zegt Melou van Hintum. De Belangenvereniging voor Werkende Moeders denkt daar heel anders over. En voor beelden van camera 1, 2, 3 en 4... surf naar degids.fm. Zwakbegaafden met een IQ tussen de 70 en 85 komen. Als er dan het kabinet ligt, vanaf volgend jaar niet meer in aanmerking voor de AWBZ. En dat treft niet minder dan 33.000 mensen. Dan staat er een nieuw rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Aan de telefoon onderzoeker Michiel Ras, Michiel Ras van het SCP. Goedemorgen meneer Ras. Ja, goedemorgen. 33.000 mensen, daar gaat het om, zo berekende u. Wat voor zorg krijgen die nu dan? Um, nou, twee derde van deze groep krijgt uh, extra morale zorg... en een derde deel zit echt in een uh, setting met verblijf. Dus 24 uur zorg. Extra morale dat betekent wellicht gewoon thuis of op school of waar dan ook. Ja, precies. Ja. Kun je op basis van IQ zeggen dat iemand zorg nodig heeft? Hebben alle mensen met een IQ tussen de 70 en 85 zorg nodig? Nee, juist niet. Schrik niet. Uh, die groep is groot. Dat zijn 2,2 miljoen Nederlanders... En de mensen die hier uh, om zorg komen vragen... dat is dus een heel klein groepje waarbij het net allemaal niet goed loopt. En hoe weet u dat? Dat het net allemaal niet goed loopt? Hoe weet u dat er 33.000 mensen zullen zijn die het treft? Nou, we weten dat omdat ze bij het uh, Centrum Indicatiestelling Zorg zich hebben gemeld... en daar hebben ze een indicatie gekregen voor zorg voor verstandelijk gehandicapten. En daar zijn, uh, ja, daar zijn natuurlijk strikte criteria voor. Zijn die strikt genoeg? Genoeg. Dat is een politieke uitspraak, dat, daar kan ik niet veel over zeggen. Maar um, op zijn minst moet er uh, duidelijk zijn dat het um, om mensen met een laag IQ gaat. Dus daar moet uh, naar gekeken zijn. En er moet een, uh, een ernstig probleem, een ernstig blijvend probleem zijn met bijvoorbeeld het uh, leren of met uh, uh, het gedrag. En die komen dus vanaf volgend jaar niet meer in aanmerking voor AWBZ. Waar moeten die 33 mensen dan naartoe? Nou, dat is allereerst als het plan doorgaat, want het is nog in beraad, mm. zoals u uh, weet, bij VWS... Uh, als het plan op die manier doorgaat, dan uh, ja, er zijn er verschillende mogelijkheden. Mensen kunnen een beroep doen op de wetmaatschappelijke ondersteuning van de gemeente. Uh, als het om jongeren gaat, kunnen ze wellicht bij jeugdzorg uh, om zorg gaan vragen. En mensen met uh, psychiatrische problemen kunnen uh, zich ook wenden tot de geestelijke gezondheidszorg. Dus het gaat naar andere potjes toe? Ja, voor, uh, ja, voor wat die mensen zelf gaan doen, dat kunnen we ook niet helemaal voorzien natuurlijk. Niet iedereen zal, uh, zal die zorg uh, dan willen. En het kan ook zijn dat de zorg die ze dan gaan krijgen toch wel wezenlijk anders is dan wat ze nu krijgen. Omdat nu de, de zorg echt is toegespitst op hun uh, verstandelijke beperking. Maar het is maar de vraag hoeveel geld ermee bespaard gaat worden natuurlijk. Ja, door de Rijksoverheid wellicht wel, maar andere instanties verliezen erop. Ja, ja daar wordt naar het saldo gekeken, maar die bedragen zijn niet zo exact bekend en zeker niet voor de toekomst. Dat is toch heel moeilijk om dat van tevoren in te schatten. Blijft natuurlijk het probleem, gesignaleerd door het kabinet... dat de groei aan zorg voor mensen met een laag IQ enorm is toegenomen. Hoe verklaart u dat? Ja, die groei is de afgelopen elf jaar ongeveer uh, een verdubbeling geweest. Dus dat, dat is echt enorm. En dat is nou niet omdat uh, onze IQ's allemaal massaal aan het uh, dalen zijn in Nederland. Maar... Uh, ja, wij zien vooral dat dat de mensen zijn met, met de, wat, uh, de wat hogere IQ's binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Dus een IQ tussen 50 en 70 of tussen 70 en 85. Daar zit voornamelijk de groei in. Niet bij de groepen onder 50 waar echt een heel ernstige handicap is. En dat, daar is volgens mij ook helemaal geen discussie over. Over die zorg die die mensen zouden moeten krijgen. En waarom die mensen met een IQ boven 50 dan vaker uh, zorg vragen. Ja, we hebben wat vermoedens. De diagnosemogelijkheden die zijn uh, toegenomen. Je ziet bijvoorbeeld op school dat als, uh, als er iets is met iemand in de klas, dan wordt er al snel wordt er een test gedaan. en Mensen kunnen ook ADHD of een lichte vorm van autisme hebben, maar dat wordt dan eerst weer getest. En bij die test wordt dan vaak weer naar het IQ gekeken. En Voor je het weet blijkt dat er ook iets met het IQ aan de hand is. Ja. Uh, in het beleid is er uh, gestreefd naar een, een beter, uh, betere voorzieningen, Dus het aanbod is diverser geworden en de kwaliteit is vooruit gegaan. Nou, dat is misschien ook aantrekkelijk geweest. Um, en de samenleving, die, die wordt steeds veel eisender. Je moet steeds meer kunnen, steeds handiger zijn met allerlei uh, dingen. En uh, er wordt misschien ook minder snel getolereerd dat je, dat je wat anders gedraagt. Als je in de klas uh, hard staat te schreeuwen, dan roept iedereen... ...hé, hey, ADHD'er tegen je. En dan zit je alweer in een vakje. Waarom bent u dit eigenlijk gaan onderzoeken? Nou, op verzoek van VWS. Die had wel ideeën over die maatregel, maar het cijfermateriaal was er gewoon niet goed... Het is eigenlijk voor het eerst dat we nu kunnen uh, vaststellen uh, hoe dat verloop is geweest van die vraag naar uh, zorg voor verstandelijke gehandicapten. En ook hoe dat dan tussen de verschillende IQ-niveaus uh, uiteen heeft gelopen. U zegt het gaat om een groep van 2,2 miljoen die een IQ hebben tussen de 70 en de 85. En daarvan hebben er 33.000 mensen zorg nodig. En die kunnen wellicht geen aanspraak meer doen op AWBZ. Maar nu, uh, de minister van. Uh, VWZ uh, hoort dat er zo weinig mensen zorg nodig hebben, gaat het misschien niet door, die maatregelen? Of wel? Daar weet ik niet van, om eerlijk te zijn. <laughs> maar van die 33.000 zijn er dus 11.000 die intramurale zorg krijgen. Dat, dat die zitten al, een al in een verzorgingstehuis. En dat is hartstikke uh, duur. Nou ja, die hebben zorg met verblijf. Ja, dat is wel duur. Ja. Hartelijk dank. Michiel Ras, onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Graag gedaan. Ja, daar, daar, daar, daar, daar. In de zomer van 2010 kregen 2175 werknemers van MSD Organon en OS te horen dat ze hun baan kwijt zouden raken. Een ramp voor die mensen, maar ook voor de stad OS en alle bedrijven die aan MSD verbonden zijn. Van de tapijtlegger tot de vlaaienbakker. De stad maakte zich grote zorgen. Na veel onderhandelen met de directie in de Verenigde Staten werd er uiteindelijk 1500 mensen ontslagen. Colette van Nune sprak een paar van die mensen toen en nu. Colette, goedemorgen. Kun je nu zeggen dat het uiteindelijk meeviel? 1500 in plaats van 2100 ontslagenen? Nou ja, voor die 1500 is het nog steeds veel te veel natuurlijk. Maar inderdaad, het scheelt aanzienlijk. Vooral voor de bedrijven die aan MSD leveren. Die hebben nog steeds een flinke opdrachtgever over. Want met de wethouder Economische Zaken heb ik daarover gesproken. Die vindt ook dat het uiteindelijk toch niet slecht is afgelopen. Met 3000 werknemers is MSD namelijk nog steeds de grootste werkgever van ons. Jan van Loon heet die wethouder en ik sprak met hem over de werkloosheid in zijn stad. OS heeft, uh, had in januari het hoogste werkloosheidspercentage van heel Brabant. Landelijk 6,1 procent, OS 8,4 procent. Dat is voor Nederlandse begrippen heel erg hoog. Wat is het aandeel van de sluiting van de researchafdeling van msd Orgenon daarin? Wij hebben als industriestad Os de laatste jaren de nodige klappen gehad. In de vleesverwerkingindustrie. Os is vroeger echt een, een stad geweest in de vleesverwerking. 6.000 mensen. Philips Os is, is gesloten. Nou, ook MSD speelt daar een, een rol in. En al, al die zaken samenspelen dus nu door even uh, in, in het werkloosheidspercentage... terecht wat je zegt. We maken ons daar ook uh, zorgen over. Maar MSD heeft uh, zeg maar uiteindelijk uh, 1500 mensen boventallig. Maar zoals ik het beeld nu heb doorgekregen van het uh, UWV, van het werkplein... is 75% al bemiddeld. Dat is hoog, hè? Wij merken een hogere aanvraag bij de WW... Maar we merken gelukkig nog niets in de bijstand dat daar een stijging plaatsvindt. En uh, natuurlijk willen wij ook graag uh, zoveel mogelijk mensen aan het werk hebben. Want ja, werk, dan maak je het meest gelukkig volgens mij. De ontslagregeling van MSD was niet slecht. Iedereen krijgt een ontslagvergoeding en een outplacement-traject met een opleiding. Maar ja, het is natuurlijk geen makkelijke tijd om aan een nieuwe baan te komen nu. En in een leegstaand gebouw van Organon, waar vroeger moeders voor moeders in zat... daar is nu een outplacementbureau. En daar heb ik met een paar voormalige werknemers gesproken. Als eerste met Jan Lasset... Dit is een beetje de, de ontmoetingsruimte, hè? Ja, dat klopt. Dit is inderdaad de algemene ruimte... waar uh, mensen die in het Outplacement traject bij Lee Hecht Harrison zitten... zich, uh, ja, zich kunnen verzamelen voor uh, allen niet een uh, gesprek met hun coach... of uh, hun werkgroep waar ze, uh, waar ze in bezig zijn. Ja. Alexander Steeg is de projectmanager van het uh, Outplacement Bureau. Ja. Het is nu even rustig, maar uh, het is hier goed druk, zeg. Hoeveel mensen heeft u hier, probeert u hier aan een baan te helpen? Nou, de, de hele groep in totaal is ongeveer 1000 mensen hier in Os, die we begeleiden. Uh, daarvan zijn er al meer dan 400 onder de pannen. En daarvan zijn er nu op dit moment zo'n 300 die in het proces zijn. U heeft hier allemaal tegeltjes, althans papieren tegeltjes opgehangen. En daar ja. staat op de naam, ja. wat diegene is geworden, ja. waar en op welke manier. Ja. En uh, dus, nou, ik lees er even een paar voor. Uh, Dat is via wel Twitter. Heel leuk, ja, ja, via Twitter. Via ja. sollicitatiebrief. Via internet. Via netwerken. Ja, netwerken. Uh... Uh, netwerken is een van de allerbelangrijkste manieren om uh, in beeld te komen uh, bij potentiële werkgevers. Dat geldt natuurlijk voor mensen die hun eigen zaak willen starten en hier gecoacht worden als uh, uh, zzp'er, zeg maar. Uh -huh. uh, dus werknemer waren en zzp'er worden. Uh -huh. En we hebben natuurlijk mensen die zeggen, ga ja, van baan naar baan, dus ik wil ergens anders aan de slag. En dan zie je toch dat uh, zo'n beetje 70 tot 80 procent via netwerken hun baan vindt. Ik heb uh, 22 dienstjaren. Zo. Dus uh, ja, dat is uh, inderdaad Orgonon, het uh, Er waren betere tijden. Maar goed, uh, MSD zal er het beste van maken, denk ik, voor hun doen. En uh, wij gaan op zoek uh, naar iets nieuws. En waar zoekt u nu naar? Dat is een goede vraag. Ik heb, uh, ben 19 jaar research geweest. En uh, nou ben ik een beetje zoekende wat uh, op de helft van mijn werkperiode... Hè, want we moeten tegenwoordig tot de 67, dus ik zit er maar net op de helft... wat ik de rest van de tijd zou gaan doen. En... Waar een gat in de markt is, waar uh, iets te doen is. Maar als uh, mensen het, uh, het gat in de markt uh, weten, ze zeggen van goh. Iemand die graag uh, communicatief uh, iets doet. het leuk vindt om dingen te regelen, uh, niet bang is om, uh, om ergens naartoe te gaan. dan, uh, nou, dan uh, zou ik zeggen: laat het uh, Radio 1 weten. en uh, dan zal ik zorgen dat hij mijn naam heet. <laughs> en die tegeltjes, uh, staat u er al bij? Uh, nee, ik zit er nog niet bij, omdat dit, uh, die tegeltjes uh, zijn over het algemeen mensen die dus elders weer een, een baan gevonden hebben. En ik heb de keuze gemaakt om als zelfstandige mijn eigen bedrijf te gaan beginnen. Uh, er was een mogelijkheid ook hier om bij MSD te blijven in een, in een andere functie. Echt waar? Ja, dat, uh, maar dat behelst een functie waar dus heel veel reizen bij aan te pas zou komen. Daarom heb ik dat dus allemaal niet, bewust niet gedaan. Ja. Dus kennelijk toch zo'n goede vertrekregeling... dat u zich kon permitteren om uh, niet voor die andere functie binnen het bedrijf te kiezen. Dat is een van de factoren geweest. Ik denk te mogen stellen dat inderdaad het sociaal plan wat erachter zit uiteindelijk gewoon uh, uitstekend is. Uh, al met al klinkt het eigenlijk wel als een, uh, als een, als een mooi moment in uw, in uw carrière. Of zie ik nou echt alleen maar de zonnige kant ervan? Nou, daar er komt natuurlijk wel even iets meer bij kijken. Je zit natuurlijk toch met een stuk ambivalentie. Uh, hè, want ja, datgene wat je had en wat je deed, dat was, uh, was prettig, dat was goed. Dat was ook nog steeds een uitdaging enzovoorts. En ja, ik heb wel wat emoties. Emotionele momenten gehad, maar die hebben gelukkig niet de overhand uh, gehad. Nou, ja. Ja. nou, ik vind. Uh, er moet een tegeltje aan de muur. Hè? Want uw tegeltje hangt er nog niet tussen. Tussen al die ex-MSD'ers die een baan hebben gevonden. Wat komt erop te staan? Ja, dat tegeltje, daar zou mijn bedrijfsnaam. En dat is Impacon, uh, interim management en packaging consultancy. Op komen staan. En, uh, ja, ga ik doen. Jan Lasset. Hij is interieur als ontwerper van verpakkingen voor medicijnen. En als u een leuke baan in de communicatie en organisatie weet, voor Hans van Dijk, dan kunt u gerust een mail sturen naar de GitCFM, We gaan bijna 47 jaar terug in de tijd. Wow. MUZIEK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 Hij het met een nummer dat uitbrengt door vrolijke lulligheid. Shame and Scandal in the Family. De er staat een kratje bier voor de deur. Er ligt een voetbal in de sloot. Twee leeuwen sieren het hek. Dat klinkt allemaal ruststellend. Maar de postbode durft het kam niet op. En een man trekt een enorme bundel bankbiljet uit zijn zak... Dat soort dingen. Zomaar wat observaties van beeld- en kunstenaar Jan Rothuizen op woonwagenkamp Bobeldijk. Dat ligt vlakbij Horen. En elke maand maakt hij voor de Volkskrant een dubbelpagina met een tekening met eigen commentaar van werelden die anders gesloten blijven. En Jan Rothuizen is hier. Goedemorgen. Dankjewel. Meneer Rothuizen, het is een kamp met hoeveel wagens? Enig idee? Oeh. Nou, het, is, het wordt uitgebreid. Het staat er allemaal wel in, maar het is, ik geloof dat het van 22 naar... 35 ging. Ja, klopt dat? Ja, klopt dat. Ja, al. Goed. Ja, dat staat er ja, inderdaad ja. allemaal in. Ik ja. voel me net. <laughs> Het is een examen. Dat ik op school zit. Ja. <laughs> en dat kamp, dat krijgt dus inderdaad extra staanplaatsen. En er is veel ruzie over, schrijft u. Ja, ja dat, dat staat dan. Ja, voor onderling gezeuren. Want iedereen wil natuurlijk de mooie plekken. En niet iedereen heeft geld om een nieuwe plek te krijgen. Dus, dus, dus zo'n kamp, wat eigenlijk heel organisch is ontstaan. Wordt nu toch van bovenhand wordt dat weer uit elkaar getrokken. Om het te normaliseren. Hè, Door de gemeente Ja, U maakt als het ware een satelliettekening. Je ja. ziet van de boven een plattegrond. Ja. En daarin staan al die wagens getekend. En alle gebouwen die er op dat terrein staan. En dat is nogal wat. Maar er staan ook allerlei opmerkingen bij. Tussendoor, overal. Uh, van klein tot groot. Dit zijn de wascabines bijvoorbeeld. en uh, dan. Uh, uh, ja, die wascabines vond ik zelf heel fascinerend. Dat je, ik, wist, ik, ik wist sowieso niet zoveel van woonwagenkampen af. En dat er dus uh, oorspronkelijk voor iedere wagen... ook een, een douche of een soort wascabine was gebouwd... dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar die worden ook nog steeds gebruikt. En dit, is een, of dit was een hennepschuurtje voor een zakcentje naast de uitkering. Ja. En het is ontdekt. En de vrouw was toen haar uitkering kwijt. Staat ja. er dan. Dwars door die tekening heen schrijft u die tekst, hè? Ja, ja. Dus het moet, het moet je wel opvallen, eerlijk gezegd, ja. uh, in de krant. Op het moment dat je, denk ik, één tekst je aanspreekt... dan ga je verder kijken. Ja, dan ben je verloren, hoor ik wel eens. Dat mensen, ja? eenmaal als ze beginnen, dat je dan eigenlijk... Ja, een beetje zoals je ook uh, eigenlijk gewoon een wandeling maakt... dat je steeds weer andere dingetjes ziet die je verder uh, helpen. En nu heeft het over de verschrikkelijke plastic uh... bakstenen... die ze gebruiken. Ja, ja. ja, de hele esthetiek van die kampen vind ik ook fascinerend. Dus dat het... Het moet allemaal heel proper eruit zien. En, dat, en je ziet dus eigenlijk dat iedereen diezelfde platen, plastic, bakstenen gebruikt... om de boel uh, ja, netjes af te timmeren als het ware. En dan zet u een sterretje bij een huis, of althans een soort woning lijkt het wel. Hier werd uh, in 2009 een bewoner van dit kamp door zijn schoonzoon neergeschoten. Ja. De dader was lid van de schietvereniging. Hij komt binnenkort met enkel band vrij... En dat zijn verhalen waarvan ik denk, nou, de dader wil het misschien niet lezen... en zijn familie ook niet. Nee, maar dit staat gewoon in de krant. Dit is, dit is natuurlijk gewoon hele eigenlijk publieke informatie. Ja, dat staat wel in de krant. Ja. Maar u plaatst het nu echt op dit kamp. Ja, ja. ik breng eigenlijk heel veel verschillende lagen van de informatie bij elkaar. Je hebt inderdaad informatie zoals dat kratje bier wat je noemde. Dat is iets wat ik zie en wat ik, wat ik dan benoem omdat ik dat ja, typerend vind. Of, of omdat ik denk dat dat bijdraagt aan het, aan het beeld wat ik daar zie. En daarnaast heb je natuurlijk... Uh, ja met Er zijn zoveel archieven nu online. Dus ik kan zoveel informatie vinden over plekken. Dat is ongelooflijk. Maar weet u bewoners van tevoren wat u, gaat, uh, wat u erbij gaat schrijven? Of laat u ze nee. dat zien voor publicatie nee. bijvoorbeeld? Nou, bij deze tekening heb ik het niet laten zien. Uh, wel de man waarmee ik het gemaakt heb. Die eigenlijk is ingehuurd door de gemeente Hoorn. Met hem heb ik het wel uh, doorgesproken. Maar ik heb wel, terwijl ik op dat kamp ben... wel verteld wat ik aan het doen was. En ze hebben ook, zoals je ziet ook een tekening van mij gemaakt. Je staat ertussen, ja. ja. Kunt u dan makkelijk rondlopen om te tekenen? Ja. Ja. Dat was geen enkel probleem. Nee, nee. Ze dachten, oh, dat is een tekenaar, dat is geen fotograaf, dus zo erg het niet. Precies, dat is wel een heel ander ding dan een fotograaf. Die is toch bedreigender dan een meneer met een schetsblok. Dat, dat komt toch wat vriendelijker over. En nu komt op plekken waar anderen niet mogen komen. Bijvoorbeeld, ja. u mocht in het Ja. op Schiphol... Ja. Maak je er ook een, een plattegrond van? Ja. Dus ja, dat vond ik een hele fascinerende plek. Omdat dat inderdaad een plek is waar uh, fotojournalisten niet worden toegelaten. Hè, zogenaamd in het oog van de beveiliging. Maar ik als, als kunstenaar, als tekenaar wel. Want het staat allemaal, uh, al die tekeningen zijn verzameld in de zachte atlas van, van Nederland. En dan kijk ik naar dat grenshospicium en dan zie ik een verhaal over Marie Die is teleurgesteld dat ik het ben. Hij hoopte dat ze hem vrij zouden laten. Ja. Hij is hier al zeven maanden. Hij kan niet bewijzen dat hij na deelname van de protesten in Iran gevaar loopt. Ja. Dat soort verhalen, die hoort ja. u dan? Ja, die hoor ik. En dat, ik vond dat vooral heel, eigenlijk heel verdrietig. Dat hij wordt uit zijn zeil gehaald om naar beneden te komen... om een gesprek te hebben met iemand. En hij is dus al nou, zeven maanden in afwachting van nieuws. Hè. Hij weet eigenlijk niet wat er met hem gaat gebeuren. Die onzekerheid is gigantisch. En dan komt hij <laughs> tegenover mij te zitten. Dus ik voel me bijna schuldig eigenlijk. Hier zijn nog elf cellen, maar ik weet niet voor wie en waarvoor. Ja. Dat, dat schrijft u dan ook bij. Ja, dat schrijft het is dan een... niet? Nee, of, dan nou, ik, je, komt niet, je komt natuurlijk niet overal achter. En ik, wat ik wel leuk vind, is om ook de dingen te laten zien... die je niet weet of, of die, die onduidelijk blijven. Dus in die zin denk ik dat ik je met die tekeningen... ook door het, dat te tekenen is... Uh, he, gewoon zwarte lijntjes, dat je heel veel tot de verbeelding kan, kan laten spreken. Wat vond u van de grens Ik vond het een hele beklemmende. Ja, he, ik vond het heel. Uh, ik, ik was heel erg verbaasd dat dat een plek was in Nederland. En dan moet je je voorstellen dat je in een, in een gevangenis komt. waar mensen zitten die, geen, die niks strafbaars hebben gedaan. Nee, en u zegt ook er is een soort verzamelruimte waar mensen bij elkaar komen, dus. En eh, daar rondomheen zit bewaking. Ja. Een soort aquarium. Ja, de, de grootste angst eigenlijk is niet dat die mensen vluchten in het Grenzelswisschim. maar dat ze, dat, dat ze iets overkomt. We hebben natuurlijk die brand gehad daar, de, de Schipholbrand, waar mensen zijn omgekomen. Dus uh, bijvoorbeeld, mensen mogen wel roken, maar ze mogen niet vuur hebben. Dus alle sigaretten worden door de bewakers aangestoken. Uh, dit is het cellenblok dat na de brand is gesloopt. Er staat nu niets meer, dus u tekent ook niks meer. Maar de uitgebrande cellen zijn nog wel te zien op Google Maps. Ja. Nou, dat vind ik ook heel interessant, natuurlijk, dat onze realiteit uh, eigenlijk zo onderhevig is. Hè, zo wordt aangetast door alle informatie die er is. Dus je kan op een plek komen waar niks te zien is. Maar als je even later of op je telefoon de satellietfoto bekijkt, zie je dat daar nog een, een smeulende donkere plek uh, is. En zoekt u speciaal dat soort uh, gesloten werelden op? Woonwagenkamp, grenshospicium. Ja, ik vind dat wel interessant, ja. Want ik zag ook dat u een, een moord in een juwelierszaak uitgebreid ja. heeft getekend. Ja. Mensen vragen ze thuis af, hoe kan je dat tekenen, hoe doe je dat? Nou? nou, het mooie van de tekening is natuurlijk... dat, er, dat, je, dat je verschillende tijden eigenlijk op elkaar kan plakken. Hè? Nou, wat ook in tech kan. Dus je kan, uh, zoals bij de juwelier waar je het over hebt... heb ik gesprek met de man uh, die het overleefd heeft. Zijn broer is uh, doodgeschoten tijdens die overval. En ik kan dus tekenen dat ik daar ben met hem op dat moment. Maar daarnaast kan ik ook zijn verhaal eigenlijk in die, ja, in die ruimte situeren... van wat er gebeurd is. En het zijn eigenlijk schetsjes van, van de inrichting. Ja, ja. Nou, je hoeft, dat is wel mooi, vind ik, van tekenen. En vooral in combinatie met tekst. Dat je eigenlijk heel weinig hoeft, hoeft aan te zetten. om het toch tot een vol beeld te, te laten worden. En waar gaat de volgende tekening over, in de voorschand? Nou, ik ben net uh, tien dagen vader geworden. Gefeliciteerd. Dank je wel. Dus de volgende tekening gaat over de geboorte van mijn uh, zoon in het ziekenhuis. Hoe heet hij? Ramses. En wat kunt u daarover tekenen? Ja, ik kan heel veel over tekenen. Je kan natuurlijk mijn eigen beleving tekenen. Dus mijn... nou, wat grappig is dat ik dacht, nou, ik ga heel goed bijhouden... alles wat er gebeurt. Alleen het, het moment van de geboorte, dus dat is uh, 2 uur 44 s'nachts... daar kan... <laughs> kan ik niet meer terughalen wat ik daar heb willen opschrijven. Dus... Maar je kunt wel de klok laten zien natuurlijk. 2... Ik kan wel de klok laten zien. 2 uur ja, ja, en het bed. en uh, Het is in het Onze Lieve Vrouw gasthuis... Een, een ziekenhuis midden in de stad in Amsterdam... waar dus ook een kluisje aanwezig is... Ja. Hoe gaat u te werk? Gaat u eerst tekenen en dan uh, de verhaallijn erbij schrijven? Of ten, de stukjes uit het verhaal? Of gaat u eerst het verhaal bedenken en daarna tekenen? Nou, het gaat een beetje gelijk op. Het vaak dat ik, als ik ergens ben, dat ik eigenlijk gaandeweg bedenk van, nou, dit is wat ik wil vertellen. Of ik heb het idee dat, dat, dat, deze, dat ik deze dingen moet laten zien om duidelijk te maken wat hier aan de hand is. En dan stel ik me eigenlijk bijna en scène voor. Dus hè, we hadden het over het woonwagenkamp, daar doe ik een vogelperspectief. Dus daar kom ik eigenlijk van heel hoog boven. Maar bij de juwelier bijvoorbeeld maak ik eigenlijk meer een scène. Als een, als een, als een theaterscène of als een scène waar alles gebeurt. En hoe tekent u? Met een, met een potlood eerst? Eerst met potlood. Ik maak veel foto's, ik maak veel schetsen. En dat zet ik eigenlijk op op een groot vel, 50 bij 60 centimeter. Ietsje groter dan dat het in de krant staat. En dan uh, ga ik met de kroontjespen uh, de teksten erin zetten en tekenen. En, en vooral dat kroontjespen is wel interessant iets... omdat dat, uh, dat moet je dus een pennetje wat je in de inkt doopt. En dat is een heel langzaam medium. Het is eigenlijk heel traag. En in die traagheid kan ik eigenlijk ook heel goed nadenken... over de dingen die ik, die ik doe. Dus tijdens het, het inkten uh, verander ik ook heel veel. Er zit ongelooflijk veel werk in. Denk ja, er zit heel veel werk, ja. Want uh, je moet je inlezen. Ja. Verhalen gaan checken uit de krant. Zoals bij die uh, moord in, ja. uh, in dat Woonwagenkamp. Ja. Al dat soort zaken. Google Maps ja. nog een keer bekijken. Ja. <laughs> Eerdere tekeningen uit bijvoorbeeld Volkskrant en VT Wonen... hebt u gebundeld in dat boek wat ik net noemde... De Zachte Atlas van Nederland. Wat is daar zacht aan? Nou, zacht vind ik mooi dat... Uh, we hebben het eigenlijk al over... Dus je hebt harde feiten. Dus je zou kunnen zeggen... Een, een atlas heeft harde feiten. Dingen die je kan... Hè, zoals deze tafel, dingen die je kan aanraken. Maar de wereld om ons heen bestaat natuurlijk... niet alleen uit dingen die we kunnen aanraken... maar ook over wat ideeën die we over dingen hebben... Of, uh, sentimenten, nou, gedachtes. En wat ik eigenlijk in, dat, in mijn tekeningen doe... is dat ik die harde en die zachte feiten eigenlijk met elkaar combineer. En in die zin is het een, een zachte atlas... omdat niet alle dingen, ja, aantoonbaar zijn. Worden uw sentimenten, uw gedachten... worden die aangepast na een bezoek aan bijvoorbeeld zo'n Roma kamp... of een grensdospisier? Ja, ja, ik ga altijd wel heel erg uit vanuit mijn eigen ervaring... van dat ik het ook een beetje een eng vind... en dat het een plek is die ik eigenlijk moeilijk moeilijk te benaderen vindt. Want in uw voorwoord schrijft u dat de verhouding van de maatschappij niet bestaat. Nou, ik zeg niet dat die niet bestaat, maar dat ik hem niet zo ervaar. Ik, ik ervaar deze maatschappij niet als een... Hè, als ik alleen de krant <laughs> zou lezen en, en, en de politiek zou volgen... zou ik een heel ander beeld van deze wereld krijgen... die ik, die ik ontmoet door met mensen te praten. Wat gaat u nu doen? Naar Ramses kijken? <laughs> Naar Ramses Fles kijken. geven? Of gaat u tekenen? Eh... Uh... Ik ga eerst even naar Ramses kijken ja, hoe, het, hoe het met hem gaat. Ja. Jan Rothuizen, tekenaar en schrijver van de Zachte Atlas van Nederland. Hartelijk dank. Dank je wel. Zometeen nog, hebben de ouders die kinderopvang te duur vinden gelijk... of zeuren ze? Daarover het Joop-debat. En in de Duitse stad Chemnitz brengt een kledingzaak duizenden mensen op de been. Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft kritiek op het plan om coma-zuipers hun eigen behandeling te laten betalen. Verzekeraar Mensis en het ziekenhuis in Enschede vinden dat mensen zelf moeten betalen als ze door coma hulp nodig hebben. De Raad voor de Volksgezondheid zegt dat je mensen die acute zorg nodig hebben op dat moment niet kunt afrekenen op hun ongezonde gedrag. Maatregelen op dat gebied kunnen alleen na een uitgebreide publieksvoorlichting vooraf, zegt de Raad. Op de A12 bij Bunnik is rond kwart over negen vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Volgens de politie waren er drie vrachtwagens en twee auto's bij betrokken. Drie zwaar gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.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 Tussen het het Lunette en een Bunnik. En dat blijft voorlopig nog wel zo. Je kan het beste omrijden via Amersfoort als je richting het oosten wil vanuit Utrecht. Op de A29 richting Rotterdam. Daar staat voor de Heinenoordtunnel een korte file. Vrachtverkeer mag er zelfs helemaal niet door in noordelijke richting. Er is een storing aan de blusinstallatie. Die proberen ze nu te repareren. Een vrachtverkeer richting Rotterdam rijdt om via de Moerdijkbrug. A58 vanuit Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en het Knopend Sint-Annebos, drie kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is de gidspunt FM met Felix Murdoes. Debora Blekkenhoos zoekt naar opmerkelijke berichten in de media. Debora, goedemorgen. Wat goedemorgen, je? Felix. Um, je weet vast wat voor dag het is vandaag. Ja, het is een hele bijzondere dag ja. voor jou. Ja, nou ja, een beetje. Ik voel me niet echt heel erg bijzonder... maar het is wel internationale vrouwendag, dat klopt, ja. Uh, veel aandacht is er natuurlijk voor en er zijn allerlei bijzondere initiatieven... om de vrouwen een beetje in het zonnetje te zetten. Ik leg er eentje uit van uh, de Duitse krant Bild. Die heeft namelijk besloten om alle vrouwelijke medewerkers vrij te geven... en de uitgaven van vandaag alleen nog maar door mannen te laten maken... En beeld zegt, ja, het is een groot experiment... maar het moet mede aantonen hoezeer de vrouwen worden gemist... wanneer ze er niet zijn. En dat kan nog vergeleken ah, met die van gisteren, of niet? Nou, dat heb ik weer niet gedaan... maar ik zag niet echt directe, bijzondere, opmerkelijke dingen voorbij komen... die er misschien door een vrouw wel in waren gestopt. Dus... <lacht> um, Felix, weet jij de namen van alle presidenten van de Verenigde Staten? Als je me doodslaat, echt niet. Nou, zoals, hè, Lincoln, Washington, hè, uh, Jefferson, ja. Roosevelt, nou, Obama natuurlijk. Die weet ik zelf ook allemaal wel. Maar alle 44, want zoveel zijn er geweest, ja, dat gaat wel wat ver. En daarom ben ik dan ook verbijsterd dat ik dit filmpje vond van een jongetje op YouTube. George Washington. Very good. Who's Thomas. that? Who's next? Thomas Jefferson. Good. James Madison. Ja. Yep. James Monroe. Who's that? For Glenn Pierce. Yep. Abraham Lincoln. Yes! Is he your favorite? Yes, he is my favorite. Ja, dit is Sapphire. Dat is een driejarig knulletje uit Amerika dat dus alle presidenten kent. In het filmpje kun je ook zien dat uh, Sapphire achter een computer zit... bij iemand op schoot, dat dan weer wel. En dat er dan vervolgens foto's van de president op het beeldscherm verschijnen. Ik weet dus ook niet of degene bij wie die op schoot zit het een beetje invluistert... maar dat ziet er niet zo uit. En steeds als er dan dus een foto komt, dan roept hij heel blij wie het is. En soms vertelt hij er dan ook nog wat bij. Ja, dat is het. Mr. Wilson. Yep. He likes, like, Statler. Okay. <laughs> Who's that? Warnsey Hardy. He, he likes, like, Mordor. Okay. <laughs> okay. Who's this? Who's that? Quick. Ja, hij is echt heel enthousiast <laughs> erover dat al die mannen zo voorbij komen. Uh, maar je hoorde hem dus zeggen dat bijvoorbeeld Theodore Roosevelt... dat zijn bijnaam Teddy was. En uh, andere presidenten vergelijkt hij dan met Stedtler en Waldorf. De twee oude mannetjes die op het balkon zitten bij, uh, bij de Muppet Show. Okay. Ja, opmerkelijk genoeg vindt overigens Sapphire... dat er heel veel presidenten lijken op die twee. Want steeds zegt hij maar Stedtler en Waldorf, maar goed. En bij de huidige president, Obama, geeft hij geen commentaar... maar steekt hij gewoon zijn duim omhoog. Zou ook een campagne -stunt kunnen zijn, maar dat weet, dat weet ik niet. Nee. De boeren blekken Vara. De gids.fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot, je neemt me mee de grens over. Ja, naar de stad Chemnitz in Sachsen, het voormalig Oost-Duitsland. Daar is net een kledingwinkel opengegaan die in de stad voor veel ophef zorgt. Het is een, een nieuwe vestiging van het Duitse modemerk Thorsteiner. En op het winkelpand staat met grote reclameletters het woord Breivik. Een verwijzing naar een klein dorpje in Noorwegen. En dat is bij veel inwoners van Chemnitz het verkeerde keelgat ingeschoten. Omdat ze dan denken aan de massamoorden naar Breivik? Precies ja, die, die Breivik die, uh, die vorig jaar uh, tekeer ging in, uh, in Noorwegen in juli. En daar 77 burgers vermoorden. En die kledingwinkel heeft daar dan iets mee te maken, denken mensen? Nou ja, ze leggen natuurlijk die, uh, de associatie, uh, Breivik die nu op dat pand staat... en Anders Breivik uit, uh, uit Noorwegen. En dan ook nog is dat modemerk, dat Thorsteiner... dat is ontzettend populair bij rechtsradicale jongeren en neonaties. En volgens Jan Raben, hij is expert op het gebied van jongerencultuur... op het gebied van extreem rechts, is dit soort winkels de afgelopen jaren sterk in opkomst. Productie van rechten... Bekleidingsstukken met eindelijk symboliek en einschlägigen afdrukken is een groot geschäft, is een miljoenengeschäft. Ja, die Jan Raben, die zegt het, het zijn kleren met gewelddadige, opruiende teksten... met uh, nazi -symbolen. In die kledingbranche gaan miljoenen om. En voorheen waren die spullen, waren die kledingstukken... alleen via postorderbedrijven te bestellen... of te koop in donkere kelderboxen. Jan Rabe. Dat deze zich inzwischen in den öffentlichen raam wagt en niet meer hinter verzandhandelingen verstekt... Man könnte fast sagen, die Ladengeschäfte sind sowas wie die neuen Sturmlokale für die extremen Rechten, weil diese öffentliche Anlaufpunkte sind. Ja, de verkoop van die extreemrechtse kleding die gebeurt nu in alle openheid in die winkels. En volgens onderzoeker Jan Raben kun je die kledingwinkels zien als de nieuwe stormlokalen. Dat waren de cafés eh, waar, de, waar de, de bruinhemden van de, van de SA samenkwamen samen in, in Hitler-Duitsland. Nou, die kledingwinkels zijn nu in feite openlijke ontmoetingsplaatsen voor extreemrechts. Al dus Jan Raben. Maar in de stad Chemnitz gaat het dus om een winkel van het modemerkt Torsteina. Hoe ziet die kleding eruit dan? Ja, als je, als je op die website bekijkt, is een webshop. Je kunt die hele collectie, die kun je daar bekijken. Als je daar zo'n beetje doorheen klikt, dan zou je die, al die, die truien... die uh, sweaters met capuchonse polo shirts... Ja, die zou je ook zo bij de Bijenkorf, bij de, de, de Sting of bij de Esprit... In, in de kledingrekken kunnen zien hangen. Maar als je dan wat beter kijkt, dan zie je ja, hun logo. Dat bestaat uit runetekens, waaronder de, de Wolfsangel. Die wordt veel gebruikt. Door rechtsextremisten. In een collectie zit nou, een, een wit t-shirt met een opdruk van een orka en daarbij de tekst: Save the White Continent. Dus red het, oh ja. het witte continent. Ja, dus die racistische boodschap die is er wel. Hij zit alleen een beetje verborgen. En daarom konden extreemrechtse jongeren er een tijdje uh, opvallend, uh, onopvallend uh, in rondlopen, zonder problemen te krijgen. Op school bijvoorbeeld. Uh, maar inmiddels is dat Thor Steiner, is die kleding op veel plekken in de ban gedaan. Zoals op sommige scholen en ook in veel voetbalstadions. Maar enig idee waarom de kledingmerk een winkelt opent dan met het woord brevik, uh, fors op de gevel? Ja, dat, dat bedrijf dat wijst naar, naar andere winkels in Duitsland. Ze hebben nu veertien van, van die kledingzaken. En die hebben ze allemaal vernoemd naar een plaats in Noorwegen. Zoals Trondheim en Narvik. En Brevik zou in dat rijtje passen. Nou, de Noorden zijn daar helemaal niet blij mee. Dat zegt persattaché Wendel Carlsen van, van de Noorse ambassade in Berlijn. We zien natuurlijk in dit geval dat de naam Brevik zeer na aan de namen des teters van 22 juli is. Dat vinden we zeer bedauwelijk. Und wir finden es geschmacklos, dass zur Steiner gerade diesen Namen gewählt hat. Ja, dat, dat Thorsteiner, dat kledingbedrijf... dat ze voor de naam hebben gekozen... die zo lijkt op die van die moordenaar. Anders breiv ik dat vindt zij jammerlijk en smakeloos. Hè. Dat zegt de, de persattaché van de Noorse ambassade. Nou, de ambassade en ook het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken... die zijn al jaren bezig om een eind te maken... aan het gebruik door Thorsteiner van, van de Noorse vlag bijvoorbeeld. Die, die drukken ze af op veel kleding. Die gebruiken ze als logo. Uh, en het gebruik maken van, uh, van Noorse plaatsnamen... Uh, in die modecollectie Maar tot nu toe hebben ze geen succes. Ik heb niets uh, licht in de voormalige DDR. En het is bekend dat extreem rechts daar flink vertegenwoordigd is. Dus ja, ik heb niets. Het lijkt bijna logisch dat het daar ook gebeurt. Dit soort ja. zaken. Ja, volgens de, de, de plaatselijke inlichtingendienst daar uh, zouden er. 200 hardcore rechtsextremisten wonen. Uh, dat Chemnitz, dat is in de deelstaat Sachsen, het neonatiebolwerk. En je hebt, je hebt nu die, die bekende zaak die veel uh, uh, de geruchtmakende maken de zaak van de, de moorden op uh, allochtone Duitsers. Ja. Nou, vier neonazies, die konden jarenlang hun gang gaan. Hè. Die, uh, echt een terreurgroep konden ze die moorden plegen. En drie van die vier, moord, of, van, drie van die vier moordenaars die woonden jarenlang in Chemnitz. Nou, deze buurtgenoot van de torsteina in Chemnitz, die refereert daar ook aan. Vincent Timisch provokant gerade noch dieser ganzen Geschichte mit den Morden de laatste jaren en Nazis die zich jarenlang in chemnitz Zwickau hebben, zijn eröffnen. deze man die vindt het een provocatie dat uitgerekend in Chemnitz en met die geschiedenis een winkel voor extreemrechtse kleding wordt geopend. Maar je kunt ook wel zien: de rechtsextremisten zijn daar ver in de minderheid. Dat, dat bleek afgelopen maandag, toen Chemnitz het bombardement van 1945 herdacht. Anhänger des rechten lagers verzamelen zich am avond aan Südbahnhof... zu een zogenaamde trouwer wollen durch die Stadt laufen. Dagegen formiert sich ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Kunst- und Kulturvereinen. Vom Hauptbahnhof spielt die Chemnitzer Band ja, je had aan, aan, de, aan de ene kant van de stad had je een, een, een groep neonaties. Die kwamen samen om dat bombardement. Dat was op 5 maart 1945. Werd de hele stad plat gegooid door de, door de geallieerden. Nou, die neonaties die organiseerden dan elk jaar een soort treurmars. Ja, in het centrum daar kwamen duizenden inwoners van Chemnitz. Die hebben helemaal genoeg van die rechtsextremisten. En, nou ja, en, en zo'n winkel die dan nog eens wordt geopend. Dus ze hadden extra motivatie om, uh, om naar die herdenkingsmanifestatie te komen. Uh, en om op te komen voor, uh, voor vrede en voor, uh, voor tolerantie en tegen rechtsextremisme. Overgrote meerderheid moet daar dus niks van hebben. Hoe nu verder? Ja, eh, plaatselijke politici en die burgers eh, die slaan nu de handen in één. Er komt een initiatief om, eh, om ja, te proberen om die winkel daar weg te krijgen. Het stadsbestuur heeft ook gezegd, nou we gaan alle mogelijkheden die we hebben... die gaan we benutten om eh, die Torstuina winkel uit dat winkelpand te gooien. Ja, en dat winkelpand gisteren is daar ineens het woord brevig... Uh, van de gevel afgehaald. Daar komt misschien een, een ander woord voor. Overigens staat het nog wel op de Thorsteiner-website. Maar goed, dat zal niet genoeg zijn. Hè? Hoe ze die winkel ook gaan noemen. De winkel van Thorsteiner is niet welkom in Chemnitz. Welke naam er ook aan de gevel hangt. Willem van der Noot. Dank en tot volgende week. Travis. Keeping up with the Joneses Fooling my selfish heart ...uit Schotland. Met Rio Fandom. Moet je luisteren naar het einde. De Gids.fm. Nu afgelopen namelijk. Francisco van Jolen is de chef van Joop.nl. Dat is de debatsite van de VARA. Francisco, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat de discussie vandaag over? De discussie... Nou, ik heb eerst nog wat anders. Dat is, uh, het is natuurlijk vandaag Internationale Vrouwendag. Meer Sita Coronel heeft een stuk geschreven op Joop. Eigenlijk. Uh, vroeger was het eigenlijk, ging het eigenlijk om uh, baas in eigen buik. en eigen buiken. nu zou je kunnen zeggen baas over eigen billen. Naar aanleiding van die zaak van 100 Next. Stopmodel. En zij wijst erop dat toch nog eigenlijk steeds de mannen bepalen hoe vrouwen lichamen eruit moeten zien. En uh, dat het uh, recht op heupen toch wel eens een grondrecht mag worden. Nou, dankjewel. We gaan discussiëren. Ja, ik dacht nog, we nog een op doen, tijd. Voor het jof, de ja. We gaan discussiëren over de kinderopvang. Sinds januari betalen ouders namelijk meer voor de crash van hun kroost. In de Tweede Kamer wordt vanochtend gepraat over deze bezuinigingen. Want wordt de kinderopvang te duur? En leidt dat ertoe dat vooral moeders minder gaan werken, of valt het eigenlijk allemaal wel mee. Volgens journalist Melou van Hintum ouders, ouders vooral niet zo zeuren. Ik praat erover met journalist en columnist Melou van Hintum. Ze zit in de studio in Leiden. En met de oprichter voor een club die heet voor werkende Moeders, Mariette Wintsemiërs. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Meelo van Hintum, ouders moeten niet zeuren, zegt u. Dus de kinderopvang is niet te duur. Wel, nee. Het uh, kinderopvang, uh, daar droegen ouders tot nu toe uh, 25% aan bij van de kosten. Dat wordt uh, 33%. Nou, het lijkt me alles in te redelijk. Tweederde wordt dus niet door hen betaald. Nou, waar vinden we dat nog, meneer Meurders? Het dat valt iemand twee derde mee. van je Stop. kosten betaald. Meelo van Hintum, mevrouw Wintsemiërs gaat van 25 naar 33 Ja, dat hangt er vanaf hoe je het ziet. Als je een salaris hebt van uh, 1500 euro per maand netto... en je betaalt daar 600 euro aan een de crash... dan is dat behoorlijk veel. Heb je een salaris van 130.000 euro... en je betaalt 1000 euro aan de crash, dan is het niet zoveel. Dus het hangt er vanaf hoe je het begrijpt. Dat lijkt mij ook, mevrouw Van Eertum. Nou, wat nou zo goed is aan het kabinet... waar ik verder niet een enorme fan van ben... is dat ze er toch wel rekening mee houden met hoeveel uh, je verdient... En uh, zo is het uh, bijvoorbeeld zo dat mensen die meer dan 130.000 uh, euro verdienen... voor hun eerste kind helemaal niks krijgen. Helaas voor hun tweede en hun derde en hun vierde wel. Dat vind ik ook niet nodig. Dus wat mij betreft zouden ze dit iets uh, scherper mogen doen. Maar uh, het is zeker zo dat er rekening mee wordt gehouden... met uh, wat uh, de inkomsten van iemand zijn. En ja, kinderopvang kost gewoon geld. Die, uh, die meiden die daar zitten, die uh, moeten, moeten ook verdienen. Maar dat andere cijfer vind ik wel pregnanter van mevrouw Wenzemius. Als je een, een salaris hebt of een, een inkomen hebt van 1500 euro... En je moet daar 600 euro van aan de kinderopvang afdragen. Nou. Nou, het lijkt me niet zo handig om in die acht minuten die we ondanks 8 maart van jullie maar krijgen. hier hele rekensommen te gaan maken. Dus <laughs> ik stel voor dat we dat niet zullen doen. Het lijkt me veel beter om naar het achterliggende principe te kijken. Uh, dat je als vrouw voor jezelf moet zorgen dat je dus moet zorgen dat je, je eigen centjes uh, verdient. Dat je als je samen kinderen hebt, daar samen voor verantwoordelijk bent. En ik vind het altijd zo raar dat die kinderopvang alleen afgerekend wordt op het salaris uh, van, uh, van de vrouw. Bovendien, als een vrouw zo weinig verdient, zou ik zeggen, zorgen ze ervoor dat je wat meer uh, uren gaat maken. Dat lijkt me überhaupt uh, heel erg uh, verstandig. Uh, je investeert daarmee in jezelf, je investeert daarmee uh, in je toekomst. Je zorgt ervoor dat je minder uh, afhankelijk bent van een uh, overheid, die steeds meer moet gaan bezuinigen, van een partner die misschien misschien wel bij je wegloopt, wil die 1.500 euro... dat lijkt me een beginnerssalarietje. En wie daarin wil blijven steken, die moet zich eens afvragen... waarom ze niet iets meer ambitie heeft. Ja, Daar wil ik graag eventjes op ingaan, want uh, uh, 1.500 euro is het minimumloon. Uh, uh, Zoals u stelt in uw, in uw column... Uh, toch zijn er heel veel mensen die daarvan rond moeten komen. En, en ik ben het absoluut met u eens dat, dat je zelfstandig moet zijn... en dat je voor jezelf moet zorgen. Laten we daarvan uitgaan. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon van, van een laag salaris moeten rondkomen. En dan is 600 euro gewoon heel veel voor de kinderopvang. Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die van 1500 euro moeten rondkomen... omdat ze heel weinig uren in de week werken. Want dat minimumloon, dat wordt nou niet echt aan miljoenen mensen in Nederland uitbetaald, uh, godzijdank. Want dat is inderdaad uh, heel erg weinig. Maar vrouwen werken gewoon heel weinig uren. Ik bedoel, heel veel vrouwen hebben een, een baantje, zo noem ik het dan toch maar, Van tussen de 12 en de 16 uren per week. En dat heet dan dat ze dat thuis fijn verdeeld uh, hebben. Hè? Mijn meneer werkt fulltime en uh, mevrouw doet er dan uh, wat, uh, wat bij. Ik denk dat daar veel meer het probleem is. Mannen zijn te laf om tegen een werkgever te zeggen, ik wil vier dagen in de week uh, werken. Zodat ik ook een dag in de week voor mijn kinderen kan zorgen. Zorgen. En de vrouwen hebben gewoon niet genoeg ambitie om te zeggen, ik werk geen twee dagen in de week, maar vier. Als ze allebei vier dagen in de week zouden werken, zijn die kinderopvangkosten. kosten dat dan... te betalen, zorg je samen voor, voor je kinderen. En ben je ook allebei economisch zelfstandig. Maar dus er, komt, dus veel meer bij kijken nu, er ja? komt veel meer bij kijken dan alleen maar kinderopvang. Ik bedoel, dan, la, dan moeten we ook gaan kijken naar hoe gaan werkgevers ermee om. Bijvoorbeeld, vrouwen, als vrouwen om een ouderschapsverlof uh, uh, vragen, dan wordt er gelijk gezegd: dat is goed, prima. Gaat u maar, doet een man het, dan hoort hij vaak nog steeds nul op rekest. Dus die man, die zal, misschien inderdaad, u zegt het net laf, maar die moet gewoon uh, uh, dat ouderschapslof krijgen. Uh, vrouwen moeten daarentegen inderdaad misschien wel meer gaan werken. Uh, maar er komt veel meer bij kijken dan alleen maar kinderopvang. Dus... Ja, laten we elkaar nou geen mietje doen. Als ik, waar het echte probleem hier zit, is dat er heel traditioneel uh, gedacht wordt over wie de kinderen moet verzorgen. En uh, ook in het kader van internationale vrouwendag zou ik wat dit betreft nog eerder even naar de mannen willen wijzen, die gewoon te beroerd zijn om een dag uh, werk in de week op te geven en om hun eigen vrouwen serieus te nemen die zelf ook aan de bak willen. Ik bedoel, daar zit natuurlijk het probleem. Mevrouw Van Hinten, u schreef zelfs dat de vrouwen die stoppen zijn, met werken dit, dit doen omdat zo. ze liever op de bank thee liggen te drinken oh. dan te werken voor hun geld. Legt u dat eens uit? Dat heb ik in een bepaalde context gezegd, dat weet u natuurlijk ook. Ja. <laughs> ja, maar ik heb die gezegd, maar aan? ik heb het. Nou, nee, die context die wil ik er best bijgeven. Kijk, dat was in de context van hè, mensen zeggen van uh, als je ook een uitkering kunt krijgen en je gaat er eigenlijk netto nauwelijks uh, op vooruit. Nou, dan kan je net zo goed thuis blijven. Want waarom zou je dan gaan uh, werken? Dat is ook een reactie die ik zie op mijn, uh, op mijn column die ik voor de Volkskrant heb geschreven. En dan denk ik, hallo. Jongens, een uitkering is een vangnet. En die is bedoeld voor mensen die om allerlei reden niet kunnen werken. Het is potverdorie, geen regulier inkomen. Inkomen. Wij betalen dat allemaal als belastingbetalers. Dus ik vind het echt totale onzin om te zeggen... het levert niet meer op dan een uitkering. Ik blijf lekker in die uitkering zitten. Een uitkering is er voor nood. En in die zin is het een recht. Maar een uitkering is geen regulier inkomen. Maar op het luister, dat als je, als je als je verdient, nog even in het voorbeeld dat. wat u geeft in uw column. Daar gaat u uit van 1562 euro per maand. Dat is een bijstandsuitkering is een beetje of een minimuminkomen. Minimum inkomen, minimum, minimum ja. Ja. Uh, als je daar 600 euro van moet afdragen aan de kinderopvang, dan hou je nog iets van 900 euro over. Op het moment dat je dan in de bijstand gaat, gaat kijken, een alleenstaande moeder in uw voorbeeld, dan hou je iets van 1050 euro over. Dus dat scheelt 150 euro. Eens vrouwen moeten meer gaan werken. Maar laten we dat stimuleren. Laten we kijken naar hoe we die vrouw aan het werk krijgen. Hoe krijgt die de werkende het... moeder 2,0 zo direct voor die vergrijzing aan de bak? Dat ik is de vraag. dat het dan veel beter is. Er zijn natuurlijk heel weinig mensen, zoals ik al zei... die 40 uur in de week werken voor 1500 uh, euro. Denkt u niet dat het veel beter is om uh, vrouwen te stimuleren... het wat hoger op uh, te zoeken, zich bij te scholen, meer te gaan werken? Die 1500 euro, dat wordt nu zo'n enorm ja, getal. Ja, maar Het is een wel heel lastig als je 40 uur per week werkt. Twee kinderen hebt waar je voor moet zorgen. Maar er is uh, geen hond die dat doet, dat weet u ook. Nou. Daarom zei ik ook, het is een extreem voorbeeld. Het kind, gemiddeld in Nederland gaat een kind 2,5 dagen naar de opvang. Nou, je maakt mij niet wijs dat dat niet te betalen is. En dat je dat in een gezin niet kunt regelen. Kom nou, op zeg, het nou, is geen 1950 uh, uh, meer. Ja, nou helaas moet ik u dan teleurstellen. Wij hebben heel veel leden bij voorwerkende moeders waar, waar dit geval wel zo is. Waarvan ze 200 euro overhouden per maand. Nou, legt u hun maar eens uit hoe ze dan aan de, aan, meer aan de bak moeten. Hoe zou je kunnen leven van 200 euro? Mevrouw Ach, nou toch. Dat is toch ook helemaal niet zo, meneer Meurders? Dat weet u ook heel goed. Er is niemand die van 200 euro net... Nou, kennelijk wel. Want is, ja. Ze zullen toch geen mail sturen met onzinverhalen, of wel? Oh, nou, het zal u verbazen wat voor onzin erover Och, verteld wordt. Nou, dat vind nee, hoor. ik wel een beetje oneerbiedig. Ik, ik bedoel, ik, de, de verhalen die ik uh, elke dag binnenkrijg van, van werkende ouders die gewoon echt... Uh, uh, uh, want het gaat niet alleen om kinderopvang, hè? het gaat ook om de verzekering die meer is geworden. Um, uh, de onzekerheid over banen, de, de onzekerheid over um, uh, wat er volgend jaar weer bezuinigd gaat worden. Mensen zijn gewoon onzeker. En dan ja, als je dan 200 euro... 200 euro per maand hebt om rond te komen... en niet weet hoe je het anders moet doen. Nou, die mails krijg ik dagelijks binnen. Mevrouw het leven de... is ongelooflijk gecompliceerd en het lijkt me ontzettend fantastisch... als iedereen probeert heel goed voor zichzelf te zorgen. Zeker op, met het oog op al die ontwikkelingen die u noemt. Nou, daar de is iedereen het over eens in de studio. Hoor. De individualisering die, die, die, die je ziet... Uh, is het goed om te investeren in je eigen toekomst... in je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dan hoef je echt niet je helemaal... hele leven lang... 40 uur te werken voor 1500 euro. Nee, maar dat, dat ben ik ook helemaal met u onzin. eens. Laten we ervoor opstellen dat het goed is als iedereen aan het werk gaat. Ik denk dat het voor de economie goed is. Ik denk dat het voor de economische zelfstandigheid van vrouwen goed is. Als vrouwen meer gaan werken... voor de, voor de, de, de, de balans tussen mannen en vrouwen. Dat is allemaal goed. En als Alleen... mannen iets minder gaan werken. Nee, ik gaat door. De waarheid die u stelt... In, of althans, de waarheid is dat... dat dat het niet zo makkelijk is. Schrijft, u omschrijft in uw column een hele, heel simpel uh, rekensommetje... maar het is gewoon niet zo. Iedereen heeft er dat een het... mening over. Ik zeg maar ik het is niet dat gewoon het voor de meeste is. niet het geval. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ach, het hele leven is zo ontzettend ingewikkeld. Maar laten we wel proberen daar de goede prioriteiten in te stellen. Dus ik zeg, mannen één dag minder, vrouwen anderhalve dag meer. Als je mannen hebt eruit. natuurlijk, hè? He. Ja. Als je man hebt. Ja, maar als je geen man hebt, dan kan je dat met vier dagen in de week uh, ook, uh, ook prima moeten hoor. Ik ben de donateur van Mama Kesje. En uh, waarom ben ik dat? Omdat we daar vrouwen in, uh, van het geld wat zij hebben, geven ze onder meer leningen aan uh, vrouwen in derde wereldlanden. Alleenstaande moeders die op die manier een bedrijf kunnen opbouwen en voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Je maakt mij toch niet wijs als zij dat daar kunnen, dat dat in ons land niet zo is. Ja, een andere soort van kinderopvang hoor. Ik weet niet of u er wel eens bent ja, geweest. van Marjole. jo.nl. Wat zijn de reacties? Terug naar de derde de de de, uh, de wereld als het beste optie. Um, ja, nou iemand die zegt van ja, waarom moet de belastingbetaler, he, dat is het zeg maar het neo-egoïsme wat uh, erg op -op populair is. Waarom moet ik als belastingbetaler geld betalen voor mensen? Mensen, uh, zodat ze kinderen kunnen krijgen. Dat is, uh, het is hun keuze om kinderen te krijgen. En de ander wijst het toch fijn op dat dat geen keuze is... maar uh, toch wel min of meer een biologische noodzaak. Uh, en de ander die zegt, dat vind ik eigenlijk toch wel mooi... ik ben voor een eerlijke verdeling van de kosten... zodat iedereen zonder zorgen zijn kinderen naar de opvang kan brengen... of ervoor kan kiezen om thuis te blijven. Hartelijk dank, ja. dames, voor de discussie. Melo van Hintem en Mariette Wensemius uh -huh. van Voorwerkende Moeders.nl... en Francisco van Jolen voor het aanreiken van deze discussie. Ik blader even door de televisiegids voor de niet voetbal liefhebbers. Het programma Holy 2012. Het is vandaag namelijk feest. Holy feest hoorden we al bij Prem en u kunt er meer over zien om 5 voor 8 op Nederland 2. De documentaire David Williams' Big Swim op de BBC. Hij zwemt de Thames over en en passant redt hij ook nog een hond van de verdrinkingsdood. Om tien uur op BBC 1. En in Holland Dock 28 Up. En dan in het voormalige Rusland, de USSR. En tegenwoordig weer in Rusland, Het bekende concept. Filmmaker volgt een groep kinderen van jongst af aan. Uh, elke zeven jaar resulteert dat in een documentaire over hun leven. En vanavond, hoe gaat het met hen vanaf hun 28ste... En dan heb je bijvoorbeeld Andrij Die is geadopteerd door een Amerikaans gezin. En Marina woont nog bij haar moeder. En voor de voetballiefhebbers. Die kunnen terecht op RTL 7. De voorbeschouwing begint om 6 uur. En dan krijgen we FC Twente Schalke om 7 uur. Valencia PSV om 9 uur. Een samenvatting van AZ Udinese om kwart voor 11. En de uh, beelden van andere wedstrijden. Jurgen van den Berg. Die, die zwemmer, nog, heeft hij dan 10... een zeehond gered dan of zo? Ja. Oké. Okay. De stelling: Een hond. Jonge coma zuipers moeten zelf de <laughs> ziekenhuisrekening betalen. <laughs> Je brengt me in de war, man. <laughs> Ik surf naar de gids.fm. Tot morgen allemaal. Brand met boeken. Morgenavond in Brands met boeken, literatuurhistoricus Piet Kalis. Ik vind dat interessant om in mijn leven ja, met mensen om te gaan en dus ook met boeken om te gaan die volkomen tegenstrijdig zijn aan mijn eigen diepste denken.